Ik ben het. Oh. Wil binnen? Elf uur geweest. En je ligt nog in je bed. Uh, kan allemaal, voel je mijn huid hart vol geld? Ik loop op pas op zes uur vanochtend in. Ik kom je schone was brengen. Ja. Gewoon me eerst mee. En dit varkensok is een goede beurt geven. Hoe je met ook allemaal kunt leven. Het zal wat worden als mama en ik eenmaal verhuisden. Hoe vind je het? Hoe vind ik wat? Een schilderij, kuiken. Het is... angstwekkend. Ah. Ik dacht wel dat je dat zeggen zou. Ah. De aardappletes. Weet je nog dat ik het voor het eerst over had... toen mijn vader was, was gestorven? Dat ...is nou weer maanden geleden... ...en al die tijd ben ik met dat ellendige doek bezig geweest. Honderden ah. ah, kop heb ik ervoor uitgetekend, gewoon. Ah. Omdat ik het gevoel had... Dat, ...dat ik die kop daar niet kon schilderen... ...voordat ik alle kop uit de omtrek gehad had. Ah. Toen ik er eindelijk aan begon... toen wou het niet lukken. Avond ah, aan avond heb ik bij die familie te groot doorgebracht. Om vol zelfvertrouwen aan het doek te beginnen... En telkens heb ik alles wat erop stond... er in het holst nacht weer afgekapt. Tot vannacht. Dat doe je dat je van nacht. Ja, niet aankomen, niet aankomen, het is al nat. Eh. Ik heb eens tegen Theo gezegd... ...dat ik me niet door omstandigheden liet forceren. Dat eh, is nonsens natuurlijk. Oh, blij dat je daar eindelijk eens achterkomt. Er eh. moet altijd iets, iets doorslaggevends gebeuren. Dit keer... ...begonnen met het gesprek met de pastoor... En hield me op straat staand en wilde weten wat mijn plannen waren. Hij zei dat het allemaal best geregeld kon worden. Mits ik maar katholiek wilde worden. Aangezien het meisje katholiek was. En haar vader een van zijn plogianen. Vincent, waar heb je het erover? Het schilderij daar. Moet je kijken. Er staat een meisje op. Stien. Het meisje heb ik vrij goed leren kennen. Maar niet zo goed als de pastoor wel denkt. Ze is in verwachting geraakt. Wat? En wie gaat de schuld? Juist het schildermanneke. Hm. Toen ik hem in zijn gezicht uitlachte, werd hij reusachtig kwaad... en zei dat hij zou zorgen dat ik uit mijn nieuwe atelier zou worden gezet. Ik was nog niet thuis of mijn huisbaas kwam me vertellen dat hij me niet langer kon hebben. Nee. Gisteravond ben ik, zoals gewoonlijk naar de familie de Groot toe gegaan. Ik kreeg Stien alleen te spreken en ik heb haar natuurlijk om tekst en uitleg gevraagd. Ze moest lachen dat ik haar van de pastoor vertelde. En ze zei dat hij dat beter aan zijn kerkmeester had kunnen vragen. Nou... <lacht> ja. Hoe dan ook. Toen het gezin gisteravond aan de tafel ging... wist ik dat het mijn laatste kans was om een aardappleet te schilderen. En dat ik hier onmiddellijk weg moest. En zij wisten het ook. Nou, nog nooit heb ik die mensen met zoveel liefde en aandacht... doodgewone aardappels zien eten. Maar het lukte. Maar het mislukte. Voor de zoveelste keer. Alleen was het de laatste keer. Ik heb niks gezegd. En zij ook niet. Ik heb het doek onder mijn arm genomen... en ik ben naar huis gegaan... ...en ik heb het doek helemaal afgekrapt zoals gewoonlijk. En toen, zusje... Ik... ...toen heb ik dat lege doek op mijn ezel gezet... ...en ik heb de aardappeleters geschilderd zoals het moest. Uit mijn hoofd. Zal het goed doen. In een gouden lijst. En nu? Wat ga je nu doen? Geen idee. Of toch? In ieder geval heb ik van nu naar mijn buik vol... Twee jaar lang hebben we nu wat platteland land doorgebracht. Misschien is het wel een goed idee om weer eens iets van de stad te zien. Ja. Het is een eigenaardig gevoel. Wat? Het gevoel... dat je in het vuur moet. Dit was het negende deel van Vincent van Gogh. Een seriehoorspel in twintig delen geschreven door André Karten. Vincent van Gogh, John Leddy. Theo, zijn broer, Gertijs. Zijn vader, Paul van der Lek. Zijn moeder, Tine Medema. Willemien, zijn zuster, Ineke Cohen. Margot Begeman, Els Buitendijk. De Groot, de heer Ers Mulders. Mevrouw De Groot, mevrouw Van Grootel. Stien, hun dochter, Gerrie van Laar. Technische verzorging, Jan Bosboom en Max Westra. Regie, Johan Wolver. Ik ben juist in de academie gekomen om daar echt naak te tekenen. Oh, vergeet het maar. En daarom hebben we die schetsgroep opgewekt. We huren goede modellen. die als gezin in nu eentje zou moeten betalen veel te duur zouden zijn. Nou, gezamenlijk, gezamenlijk, dat kan Hoe doe je mee? Nou, graag. graag. Het is. Nou, ja, graag. erg aardig van je om te vragen. Wel, uh, wacht dan op me na de les. Dan gaan we bij mij in de buurt wat eten. Nou. En daarna kunnen we naar de club. Afgesproken? Afgesproken. Ja. Ik ga met met de worstelas aan de gang. Ja, en ik ben de gipsen oren en neuzen. Ga straks! leuke tent? Zeg je nog nooit eerder geweest? Nee. We hebben een paar andere gelegenheden als gisteren dus snijden wel. Ik amuseer me altijd enorm met het kijken naar mensen. Vooral als ze plezier hebben. Moet je dat groepje daar zien? Die dikke man met die faunenkoek. En die Vlaamse patroon daarnaast. Nee. Telkens als ze lacht, laten ze het rood van op de hemel te zien. Ik zou het zo willen schilderen. Ah, Denk ze nou nooit aan iets anders dan schilderen. Nou, je zegt... Nee, eigenlijk niet. Ja stond voor ik gedwongen aan geld te denken, want dat heb ik niet. Maar verder, nee. Maar er zijn andere dingen in het leven. Zoals. Vrouwen bijvoorbeeld. De liefde bedoel je. <laughs> ik heb een paar pogingen in die richting gedaan, maar... er is niks geworden. Nee. Wat ik bewonder in jou, hè. Dat, dat is uh... hoe je je er ingooit als je aan het werk bent. Zo vanavond. Het was precies alsof je als, als dan alles om, om jij heen vergeten, Alleen maar dat moet zijn. Ja, is het ook zo, maar... Ja, ik heb het nooit als iets bijzonders ervaren. Is het met jou dan niet zo? Maar nou, meestal ben ik bang om, om iets verkeerds te doen En of van de stomme fouten maken en het doek waarmee ik bezig ben te verpesten O oh, ja, maar als je echt actief wil zijn dan moet ja, je niet bang zijn om iets, om iets verkeerds te doen niet, niet bang zijn om fouten te maken, is makkelijk gezegd om, om goed te worden Denken de meesten dat ze er komen zullen door geen kwaad te doen En dat is een leugen Smeer er maar iets op Als je een blank doekje ziet aanstaren met een Zekere imbeciliteit. <laughs> ja. Weet je zelf hoe het is dat, dat, dat staren van een blank doek... tegen de schilder zegt, jij, jij kan niks. Hm. Het doek heeft een idioot staren. Dat, dat biologeert sommige schilders zo dat ze er zelf idioot voor worden. Maar jij zijt er niet bang voor. Ja, dat kan ik me toch niet permitteren. Veel schilders zijn bang voor het blanke doek, maar het blanke doek, jongen dat is bang voor de ware hartstochtelijke schilder die durft... en die helemaal door die biologie van je kan niks heen is gebroken. Nou zeg, dat maar eens tegen ja, verlaten. Ja, verlat, ja. Hm. Je weet het vast wel, maar hij, hij wil het liever vergeten. Het eist te veel. Het eist alles. Er blijft geen tijd en geen ruimte over voor... andere dingen die, die het leven zo aangenaam en zo de moeite waard kunnen maken. En pak dat, dat, dat je nu geen talent hebt. Talent? Wat is dat? Hij komt nou van gehoogd, oh, het zou toch een pijnlijke uh, ontdekking zijn... ...niet als je, als je alles voor het schilderen hebt opgeofferd, ...en je komt op een dag tot de ontdekking dat je talent... ...dat artikel... ...is volstrekt onbelangrijk. Voor mij wat het is overbodig. Iedereen heeft daar de mond van vol zodra de kunstenaar betreft. Heeft hij wel talent? Nee. Ravige kras. Je maakt je eigen talent. Het is een gevecht. Waarbij je wil het enige wapen is... ...en moet er ingroeien, zichzelf vormen. Iedereen kan worden wat worden worden en dat meen ik. En twijfel jij nooit? Oh ja, wie niet? Je komt wel eens in opstand. Dan vraag je, je af... ...mijn God, moet ik nou zo leven? Soms in extase, maar... ...het grootste deel van de tijd toch in, in, in wanhoop. Alleen als ik aan het werk ben... ...als ik, als ik, als ik, als ik niet met iets begonnen ben en het, en, en het komt... ...dan breekt er even dat moment van... van van begrip door en alles springt er opeens op zijn plaats, alsof het alleen maar zo kan zijn en niet anders. Maar dan niet. Ja, leven van pijn ja, omdat ik dat andere niet wil, dat dat dat middelmatige, dat aangepast aan de mode van de tijd, dat dat dodelijke tanden knarsen bewegen je voort, vechten tegen dat looie gevoel van verlies, En dan opeens, dat, opeens, dat, dan is er weer. Die zekerheid, die, die vreugde, ja. dat uitbundig. En wat is het daar? Een lijntje op het wit... ...dat werkelijk de gebogen rug van een werkman weergeeft. Een kras die dwars door het papier gaat. En, en, en die tak aan die boom daar zit er werkelijk aan. Hier, in betekening. tekening. Ja. Dan weet ik dat de kunst echt iets, iets betekent in dit leven. Omdat het... ...een klaarheid schept in de chaos. Betekenis... ...geeft aan ons... Hè, ...ons lijden... Begrijp je waar ik het over heb? Oh, maar al te goed. Uh, ik had bij mijn eerste plan moeten blijven en tandarts moeten worden. <laughs> te laat. Als je het eenmaal gezien hebt... Ja, die andere kant, ja. Je kan nooit meer terug. Hé, hey, hmm? die Vlaamse matrone van, van jou die naast die dikke zit met zijn nee. kok, die, die lacht nog altijd. <laughs> Zij wel. Ja. Kop op, liefens. Godzijdank heeft niet iedereen talent. <laughs> Hé, hey, kom, laten we het daarom drinken. Ja, ja, ja. Heren, mag ik u uw aandacht, alsjeblieft. Ik hoef u deze dame natuurlijk niet voor te stellen. Zij wordt de Venus van Milo genoemd, omdat zij de godin van de liefde uitbeeldt. ...en in het plaatsje Milo gevonden is... ...zonder haar armen. Jammer genoeg. Maar... Van Gogh. Meneer Siebert. Is het te veel gevraagd als ik u verzoek... ...voor één moment uw tekenschrift neer te leggen... ...om te luisteren naar wat ik u te zeggen heb... Uw vermoede ijver is ons alle bekend... ...en dient ten gevolgen... ...is het niet nodig er telkens weer een demonstratie van te geven. Het was eigenlijk mijn bedoeling niet. Ik was aan het woord. Oh, oh. Dit gipsen zo van het oorspronkelijke beeld... ...dat in het Louvre de Parijs te bezichtigen is... ...zal de komende dagen door u getekend worden... ...in alle mogelijke standen. Dat wil zeggen vanuit alle mogelijke gezichtshoeken, tot ze u zo vertrouwd is geworden, dat u haar contouren wel kunt dromen. Rest me nog te zeggen, dat de resultaten van het werk, dat u thans op het punt staat te ondernemen, doorslaggevend zal zijn voor het advies, dat ik, over uw vorderingen bij de heer Verlat zal uitbrengen, waarna hij zal bepalen wie van u tot de schildersklas toegelaten zullen worden. Ik wens u sterkte toe en veel succes. <lacht> Zij zei de triest van Groog, is het weer die u was zit? Oh, daar raak ik wel aan gewend. De man heeft sinds die eerste dag bij hem in de klas, toen ik me zei dat ik wat hem betrof kon tekenen zoals ik wou, omdat hij wel zag dat ik het tekenen serieus nam, zijn kansen overgeslagen om te kleineren. Hij gaat iedere gelegenheid aan om aangenaam tegen hem te zijn. Maar dat ik trek niet aan hoor. wat is er dan? Ja, mijn broer. Ik kreeg een brief van hem. In antwoord op een schrijver dat ik naar Parijs wilde komen. Hij schrijft dat het hem op dit moment niet zo goed uitkomt. Dat hij eerst wil verhuizen naar een ruimere woning voor ik kom. Dat hij bovendien graag ziet dat ik eerst naar Nune terug ga. Om moeder te helpen met de verhuizing. Misschien ah. niet in wat voor werk ik voor haar zou kunnen doen... wat de tuin niet minstens zo goed zou kunnen doen. Is het zo so belangrijk voor u wat wat uw broer vindt? Ja, nogal. Hij zorgt voor het geld. Ja, yeah. yeah. we kunnen ons zo je best doen. En zoveel begrip voor elkaar hebben. Op de een of andere manier je toch uit elkaar te moeten groeien. Misschien bedoelt hij het niet zo. Ja, mogelijk. Eerst ja. ploegt hij er juist op aan. Om hey. naar Parijs te komen. En nou dit. Dan kan ik het pot staan? Zonder de instelling van mijn broer begint het niets. Hier. Hier eet wat. Hier ja, eet wat. Het zal u goed doen. Kom. Ja, maar ik kan toch niet steeds jouw brood opeten? Oh, doe niet zo stom. Ik heb erop gereed. Ja, dankjewel. Als ik hier uitvlieg, dat kan elke dag gebeuren. Dan moet er anders zijn dan naar Parijs. Elke andere stad zou toch alleen maar uitstel zijn. In Parijs gebeurt het allemaal. En daar moet het met mij gebeuren. Ja, als jij het daar zo zeker van. Ja, ik heb er al lang genoeg omheen gedaan. Hm. Ik was er eigenlijk een beetje bang voor mij nou. Ik ging nog liever vandaag dan morgen. Maar als je vindt dat je moet gaan, maar ga dan. Ben je dat? Zeker. Ga je wel? Een boer die, die bedenkt zich wel. En dan? Wat moet die al als je voor zijn neus staat? Ik kan toch moeilijk de deur voor je gezicht dichtgooien? Is het niet? Ja, nee, ik begrijp. Ja. Ik maak problemen waar ze niet zijn. Wat zit er nou op het boot? Kieken. Kieken? Mm -hmm. Oh, kip. Overbodige mm. luxe. Dat doe je toch niet alleen voor mij, hè? Hoe kom je erbij? Het beeld groeit toch in? Geen... Ja, aan inbeelding heeft bij mij nooit gemankeerd. Hoe Hoe vaak moet ik het nog zeggen? Is er weer iets dat u niet bevalt, meneer Siebert? Teken eerst de contour. Uw contour deugt niet ja. en ik corrigeer uw werk niet als gereeds modelleert, ...alvorens u uw contour serieus hebt vastgelegd. Ja, maar daar geloof ik helemaal niet in. Daar wordt niet naar gevraagd. Ja. Of u er nu in gelooft of niet, doet u nu maar wat ik u zeg. Meneer Siebert, ik wil wel machinaal alles doen wat u zegt dat ik moet doen... ...omdat ik eraan hecht u desnoods te geven wat die toekomst als u er zo op staat... ...maar ik kan u wel verzekeren dat ik me niet laat treiteren... ...zoals u de anderen doet. Dat heeft u de minste vat op mij. U hebt trouwens eerst iets heel anders gezegd... ...namelijk, ge kunt werken zoals ge wilt. Ik zou dat nooit gezegd hebben, Van Gogh. Als ik geweten had dat uw manier van werken... ...de prestaties van de andere leerlingen dermate... ...zou beïnvloeden dat u... Inderdaad zijn er een paar onder hen... ...die dankzij mijn oorspronkelijke aanpak nu al aardige tekeningen maken... Het is namelijk een erg logische gedachte dat de vorm van de massa de, kantor, de contouren van een lichaam bepaalt. En niet andersom, ook bij de Venus van Milo. Meneer Van Gogh. Nou weet u dan niet wat een jonge vrouw is? Een vrouw moet heupen hebben, billen en een bekken waarin ze een kind kan dragen. Ik behoef u zeker niet te zeggen, meneer Van Gogh, dat de maat nu wel vol is. Ik moet u verzoeken. Doe geen moeite, ik ga al. Wees u er gerust op dat ik verschrikkelijk veel geleerd heb hier, speciaal van u. Maar dan wel op een heel andere manier dan u bedoeld hebt. Oh, lievens, ben jij het. Je gaat zeker meteen pakken. Ja. Uh, maar ik had je nog wel opgezocht voor mijn vertrek. Oh, dat betwijfel ik. Hij komt er al een stukje mee. Hm. Opgelucht. Je weet dat ik. <laughs> het geschreeuw was dat in de schilderklas te horen. Het verbaast me niks. Dat zat er dik in. Na wat ik in de pauze van u te horen kreeg. In Parijs dus. Parijs. Neem de nachttreinen, daar ben ik er morgen ik krijg toch wel een beetje benauwd, als ik er aan denk. Ja, het zijn definitieve voetstappen die je hier op de plafijn zet. Ja. Ik voel me als een veldheer voor een beslissende slag. Het is erop of onder. In ieder geval heb je er alles voor mij. Wat bedoel je daarmee? Als jij het niet haalt, dan haalt niemand het. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die zelf als beraden was. Gij wordt wel wat geworden wil. Als ik maar tijd van leven heb. Ik voel een kracht in me die ik ontwikkelen moet. Een vuur dat ik niet mag uitdoven, maar moet aanwakken. Alsvan ik niet weet tot welke uitkomst het me zal leiden. Of voor een sombere niet verwonderd te zijn. Maar dat is niet belangrijk. Nee, nee. Een zeker aantal jaren heb ik nog wel. Zeg tussen de zes en de tien. Ik ben niet van plan met te spijgen. Het is me betrekkelijk onverschillig of ik langer of korter leef. Maar dit, dit ene weet ik. In een paar jaar moet ik een zeker werk afdoen. De wereld gaat me slechts zover aan dat ik als het ware een zekere schuld en plicht heb... ...omdat ik al meer dan dertig jaar op die wereld heb rondgemarcheerd... ...om uit dankbaarheid een zeker souvenir achter te laten in de vorm van teken of schilderwerk. Niet gemaakt om deze of geen richting te behagen, maar waarin men een oprecht menselijk gevoel vindt. Dat is mijn doel. Is dat waanzin, lievens? Zeker niet, van vanhoog. Vaarwel, nou, lievens. Jawel, oh Van Gogh. Monsieur Theo, bent u het? Ja. Er is een briefje voor u gebracht door een kruier. Door een kruier? Het lijkt wel alsof het met krijt geschreven is. Alsjeblieft. Beste Theo, neem me niet kwalijk dat ik zomaar ineens ben gekomen. Ik heb er lang over nagedacht en geloof dat we op deze manier tijd winnen. Vanaf twaalf uur zal ik in het Louvre zijn. Je zult zien, we vinden wel een oplossing. Kom dus, zo gauw mogelijk. Met een handdruk, Vincent. Alstublieft. Okay, Parijs, eindelijk Echt iets voor jou Wat? Zo vaak is ik jou al niet gevraagd heb. Vincent, kom naar Parijs Ja, maar... Maar niks hoor. En nu het me niet uitkomt, omdat ik net op het punt van verhuizen sta <laughs> Dan kom ik Ja, echt, echt iets voor jou Ach, alles heeft zijn tijd Dat zou wel het was te vroeg, anders... En over een maand of twee was het natuurlijk te laat gelukt. Ah, kijk nou niet zo zuur, Theo. Is het niet goed elkaar weer te zien, hè? Om hier met z'n tweeën op dit terras te zitten... op deze prachtige lentedag... om al die mensen voorbij te zien komen. Parijs, middelpunt van Europa. Hier wordt het gebeuren, En jongen. Ik beloof kalm, je... arm, kalm, aan, maar. Je hebt geen idee van wat jou te wachten staat. Hè? Oh, nee? Nee. <lacht> Zie je, hè? Vincent... En wordt nog niet meteen nijder. Nou, zeg het maar. Ja, het je hebt er een handje van alleen datgene moet je er laten doordringen. Wat je op een bepaald moment denkt te kunnen gebruiken. Wat, wat bedoel je daarmee? Dat er erg veel van wat er om je heen gebeurt niet in die dikke schedel van jou doordringt. Dat bedoel ik daarmee. <laughs> yes. Zoals, nou, jij denkt dat je iets van schilderen bent omdat je hebt rondgekeken in musea in Amsterdam, in Den Haag, in Antwerpen. Ja, maar daarom niet alleen. Omdat je werk hebt gezien van Rembrandt, van Frans Hals, van Rudens. Ja, maar dat zijn tenminste onbetwiste meesters... ...van wie je iets leren kan. Zeker, zeker. Maar ze zijn dood. Al eeuwen. Wij leven in het jaar 1886, Vincent. Een tijdperk dat als revolutionaire geschiedenis in zou gaan. Waarin de schilderkunst een totaal ander gezicht heeft gekregen. En jij... Jij weet dat niet. Heb je het weer over je impressionisten? Laten we gaan. Waarheen? Nou, eerst naar huis om die spullen weg te brengen. Help me te houden dat ik je een sleutel geef. Daarna gaan we het zaak... waar jij een paar doeken van mijn impressionisten uitziet. Ik, eh, Als het jou hetzelfde is... wou ik de middag liever in het Louvre doorbrengen. Dat is mij niet hetzelfde. Die schilderijen die jij moet zien... die hangen niet in het Louvre, Vincent. Nog niet, tenminste. Ik mag al blij zijn als ik de heren Boussot en Valadon... met nieuwe patroons ertoe op kunnen bewegen... met toestemming te geven een paar impressionistische doeken... bij ons in de vlager tussenverdieping te hangen. Ik heb geen idee van hoeveel moeite me dat heeft gekost. Ja. Nou, ze doen het ook alleen maar omdat ze bang zijn... eventueel de trein te missen. Stel je voor dat het onmogelijke zou gebeuren... dat deze idioten absurde kunst op een gegeven moment... de motor zou geven. Nou, het is het zakelijk bezig... mogen ze die kans hè? Omdat ook met niet verwaarloos. Hm. Welke schilders zijn het dan? Bekens het is maar hè? Manet? Die naam ken ik wel. Je bedoelt dat jij van het schandaal hebt gehoord. Toen is een déjeunerse filialair beëxploseerde en de politie moest ingrijpen... om te voorkomen dat het publiek dat ook aan vader zou zijn Alleen omdat er een naakte vrouw opstond. Dus geklede mannen. Je hebt nog nooit van hem gezien. Dat doet niet. Dat is een Olympia niet. Behalve Manet, wie nog meer? Monet. Monet. Is dat niet... Nee. Maar het is een heel ander werk. De Ga, De Ga, Nooit van Pizarro? En dat zijn dan degenen die al wat naam hebben gemaakt. Dat zijn anderen, zoals Cisne, Cézanne, Suraf. Ja, hou hem maar op. Allemaal belangrijke schilders die hier leven en hier werken in deze stad. Parijs, de twistenmeesters. Die schilderijen maken waarvan de... waarvan de honden geen brood lusten. Maar dat zal veranderen. Ben je daar zo zeker van? Ik keer. En jij zal het ook zijn, als je een werk helemaal hebt gezien. Ja, dan... ja. Maar nee. Van maar nee had jij dus al gehoord. Nou, is dat zo grappig? Hm? Goed. Als je bedenkt dat het al meer dan 23 jaar geleden is... dat hij zijn desjunees bij beëxposeren. Dat meneer zelf nu alweer drie jaar geleden gestoken is. Zo gaat het. Zullen we dan maar? Ja, vooruit. Op naar de impressionisten. Je zal weer slomelijk overdreven hebben. Echt iets voor mij, ja. We zullen zien. Vincent! Vincent, waar ben je? Oh. Zit je hier? Ja. Zal ik wat licht maken? Nee. Ik, uh, ik hoorde van een van de bedienden op de zaak... dat hij van op hol geslagen wilde man van de tussenverdieping af was komen stormen. Die hem compleet van zijn sokken had gelopen door gillette de straten was gegeven. Enig nadenken kwam ik tot de conclusie dat die wilde man best eens mijn grote broer zou kunnen zijn... die ik in een moment van onnadenkendheid in zijn eentje naar de tussenverdieping had gestuurd. Ik had natuurlijk bij hem moeten blijven. Is het... Uh, is het zo hard aangekomen, Vincent? Al die... Al die jaren. Wat zeg je? Verloren. Dat had ik nooit meer in. Flauwekul. Als ik... Als ik geweten had... Dat dit... dit dat dit hier aan de gang was. Ik heb toch mijn best gedaan om je dat duidelijk te maken. Ze... Ze hebben alles overboord gegooid. Alleen de overbodige romslomp. Terwijl ik, ik. Jij hebt gewerkt zo hard als je kon, Vincent. Het is nu zes jaar geleden dat je met schilder schilderen begonnen bent. Je hebt enorme vorderingen gemaakt. Nou, laat je nu niet uit het veld van dat je plotseling geconfronteerd wordt met het werk van andere mensen. Als ik nou naar mijn eigen schilderij kijk, dan. joh, ik kan wel huilen. Ga je gang. Zou je goed doen? En als je dan uitgehaald bent. Ik heb mezelf voor de gek gehouden. Al die tijd. Ja. En mij ook. Dacht jij nu werkelijk dat ik, als ik niets in jouw werk zag, me ook met een moment meer zou hebben bezig gehouden? Je bent mijn broer. En. Zou, zou ik je geholpen hebben door te doen alsof? Je bent altijd zozeer met jezelf bezig, Vincent. En zo zozeer van jezelf vervuld dat ik me soms wel eens afvraag of je me eigenlijk wel kent. Als ik inderdaad zo'n doetje was, als waarvoor jij me schijnt te oh, houden, jongen, dan had deze stad Parijs al lang korte metten met me gemaakt. Ben je broer, dat is waar. Maar behalve dat ben ik ook nog kunsthandelaar en volgens sommige mensen een goeie. Dat wil zeggen dat ik ook, al ben ik geen schilder, kijk op schilderijen heb. Jij maakt goede schilderijen. En als dat niet zo was, dan zou ik echt wel de eerste zijn om je dat te zeggen. Geloof me, niet zou eigenlijk voor me zijn dan een broer die slecht schilderde. Ik heb je geholpen met geld en dat zal ik blijven doen. Maar alleen omdat ik vertrouwen in je werk heb. En dan zou toch zeker zeggen, je hebt je geld. We gaan hem onze iets anders doen. Hè? Huh? Nou of niet? Waar? Mooi. hoe we het daar niet meer over te hebben. Vertel me nou maar eens wat je, wat, wat je gezien hebt. Ja. Ze schilderen... Ze schilderen lucht... Niet, niet de lucht, wolken, stormachtige hemel, maar... Maar de lucht... Tussen de mensen. Tussen de objecten. Ze, ze schilderen het, het, het licht. De, de duizenden facetten en... Kleine facetten... Waaruit licht bestaat. En ze brengen het over op hun doeken. In, in, in tonen, in, in toetsen. In, in penseelstreken die je duidelijk van elkaar kan onderscheiden zo ongegeneerd zo is het gedaan die, die, die schilderijen ze, ze, ze ademen de lucht circuleert het, het, het licht komt, komt overal gefilterd doorheen en, en, en die kleuren die, die kleuren dat, zo is er nog nooit geschilderd Eén zo'n schilderij heeft meer kleur dan, dan, dan, dan alles dat wat ik ooit in Holland heb gezien en het zijn elementaire kleuren. Ja, ja, ja. Zeg eens eerlijk. Had je dit verwacht? Nee, nee. Maar dan... Ja, iets dergelijks moest er wel gebeuren. Ik, ik heb zelf... Ik, ik heb zelf vaak genoeg op het punt gestaan om... Oh, Theo. Zeg het maar. Je bent, je bent getroffen door verwantschap. Je hebt het gevoel dat... dat ze jouw toekomst hebben opengebroken. Nee. En dat dit alles... Rechtstreeks met jouw werk te maken. Ja, maar Als ik geweten had dat, dat dit bestond. Ja, dan had je niet getwijfeld. Alles heeft zijn tijd, zei je toch? Maar ik, ik ben te laat. Hm. Zullen we de inventaris eens opmaken? hem. Geen denken aan. Hier hebben we een schilder. Zekere Vincent van Gogh. Zes jaar lang heeft hij aan zijn kunst gewerkt, niet of nauwelijks beïnvloed door anderen. Niet ten gunste en niet ten ongunste. En in die tijd heeft hij zich opgewerkt tot een onafhankelijk vakman... ...die zijn eigen middelen heeft gevonden om zichzelf op zijn doeken kenbaar te maken. Een schilderij van Vincent van Gogh is altijd onmiskenbaar Een schilderij van Vincent van Gogh. Log, levenloos, arowets, dood. Als jij naar Parijs was gekomen... Voordat je je eigen middelen gevonden had, Vincent... ...dan was er geen spaander van je heel gebleven. Je had van alles gemaakt. Maar geen van God. Ja, ik... Ik kan weer van het begin af aan beginnen. Kom nou. Wat heb je nou gezien vanmiddag? Lucht. En licht. En kleur. Precies datgene wat er op jouw doeken ontbreekt. Maar wat er nog... Jij en ik weten nu op dit moment... dat jij nooit meer een schilderij zal maken... zoals je dat tot nu toe hebt gedaan. Nee, van nu af aan... zal het allemaal net even anders zijn. Daar maakt er geen drama van. Tegendeel, het is een feestelijke gebeurtenis. Het is een ontmoeting van Vincent van Gogh... met de impressionisten. Ja. Zie je, ze hebben zoveel van elkaar weg. En er is alle reden om enthousiast te zijn. En dat ben ik dan ook. Zelfs zozeer dat ik althans Vincent van Gogh... ...en uitgebreid diner aanbiedt in de Brasserie Universel. Kunnen we daar verder praten? Ik, maar ik, ik... Ik heb de pest in. En ik heb honger. Kom mee. Denk je echt... ...dat ik het nog kan inhalen, Theo? Als je het mij vraagt, jongen... ...dan is wat dat dan gaat het belangrijkste vanmiddag al gebeuren. Alles wat je nu moet doen... ...is erachter zien te komen hoe zij het doen. ...en dat op je eigen manier in je werk toepassen. Zie je, het, het meeste weet je al. Oh, je bent naar Parijs gekomen om datgene te ontdekken... ...waar je in je eentje niet op kon komen. Ja, maar, maar, maar als, je, als je ziet wat die, wat die monet doet... vertel me dat straks maar. Als ik een aperitief voor me heb staan. Pardon, maar... ...kunt u mij misschien zeggen... ...nee, maar... U beschikt over een stem. U kunt praten. En ik verkeerde al die dagen in de mening. naast een dorf stomme te zitten. Tot nu toe heb ik u alleen maar horen kreunen en steunen, natuurlijk. Het spijt me als ik. als het u heeft geërgerd. <laughs> ik erger me niet, zo graag. Wat wil u weten? Uh, vanaf de dag dat ik hier werd ingeschreven op het afleerkomen. Ja? Zijn we al met dit model bezig? Na mijn slordige schatting... ...hebt u in die tijd zo'n kleine honderd schetsen... ...van dat onnozele licht gemaakt. Dat zijn er zo'n twintig per dag. Dat noem ik niet bezig zijn, met buiten. Dat noem ik zwoeg als een koelie. Waar haalt u ons hemelsnaam die animo vanavond? Eh, uh, ja, ik, ik dacht... Ik, ...ik had het gevoel... Uh, ...het was mijn bedoeling... Heeft Cormon uw werk al gezien? Uh, nee. Nee, ik wilde juist vragen... Wanneer hij eindelijk eens komt opdagen. Ja. Tja... Daar raakt u een teerpunt, ja. ziet u. De heer Cormont heeft het momenteel bijzonder druk. Zoals u weet... De mogelijkheid bestaat natuurlijk dat ik nu zit te praten... ...tegen de enige schilder in Parijs die het niet weet. Heeft aan de heer Colmont verzocht zitting te nemen in de jury van het salon. Een hele eer. De een en ander brengt wel met zich mee... ...dat hij weinig of geen tijd kan vinden om aan zijn verplichtingen hier te voldoen. Niet waar ook een... Een niet als de heer Commons niet in staat zich in twee te delen. En dat is maar goed ook. Uh, hoe bedoelt u? Omdat hij zich een beroete zou schrikken als hij uw tekeningen zag. Uh, zijn, zijn ze zo slecht? Oh nee. Integendeel, uw werk, trouwens, uw gehele manier van doen, geeft blijk van een zeer persoonlijke aanpak, van een hartstochtelijke inzet en van een grote emotionele betrokkenheid. Waarbij vergeleken we het werk en de instellingen van de andere aanwezigen hier in dit lokaal ten een verbleekt. Ik maak u toch niet verlegen? Nou ja, als, u, als u dat werkelijk vindt... Wat ik vind is totaal onbelangrijk. Het gaat er maar om wat Cormon van uw werk zal vinden. En ik verzeker u, uw tekeningen brengen hem op het moment dat hij ze onder ogen krijgt in een dergelijke paniek... dat het al mooi zal zijn als hij niet er stond in huilen uitbarst. Ik heb gezegd... Nee wil hij dan? Dat u zich aan de regels van de kunst houdt. Dat wil zeggen de regels van zijn kunst. Dat wil zeggen een verstarde, verzoekelijke parodie op de klassieke kunst. Die gevolge zal hij met uw werk niet veel op hebben. Het brengt de rust van dit mausoleum in gevaar. Maar, maar wat? Als u er zo over denkt... Waarom zit ik dan nog hier? Ja. ja. Een goede vraag. Ja. Waarop ik het antwoord helaas schuldig moet blijven... Of het moest zijn dat de klamme atmosfeer hier... het beschamende van deze hele situatie... niet tot me is doorgedrongen... voordat u naast me kwam zitten. Tot dan toe verkeerde ik nog in de mening... hier iets te kunnen leren. Alla, voilà. Er wordt men eenmaal met de waarheid geconfronteerd... en dan dient men ook overeenkomstig te handelen. Wat doet u nu? Zoals u ziet, verscheur ik nu mijn schetsen. Ik pak mijn spullen... En ik ga... Voor iemand die de schilderkunst werkelijk aan het nee. hart gaat... ...valt er hier geen eer meer te behalen. Maar... Genoegen maar. De eerste de beste licht te in Het armoedigste bordel is interessanter om te tekenen... ...dan dat onnozele wichthaar. In geval u denkt met een gek van doen te hebben... ...wacht u dan tot het de heer Cormon eindelijk belieft... ...weer eens bij zijn discipelen te komen kijken. Als u zijn reactie op uw werk hebt meegemaakt... weet u tenminste zeker dat ik niet heb overdreven. Ik geloof u. Werkelijk? In dat geval zou ik u graag uitnodigen een glas wijn met mij te gaan drinken... op het eerste beste zonnige terras... om het stof van dit suffe atelier uit onze kelen te spoelen. En misschien voelt u er iets voor daarna met mij naar huis te gaan... zodat ik u wat van mijn eigenlijke werk kan laten zien. Schetsen die ik heb gemaakt in het circus. Tekeningen van danseres in de Moulin Rouge. Portretten van prostituees. Het lijkt me een goed idee. Ik weet nog steeds niet wie u bent. Mijn naam is Henri de Toulouse-Lautrec. Vincent van Gogh. Aangenaam. Zullen we dan maar? Ja.